7 uur, het NOS-journaal, Remon Serre. Oeganda opent jacht op Joseph Kony. Hero Brinkman wil PVV-leider laten kiezen. En Wikileaks-oprichter wil in Australische Senaat. Oeganda is bezig een troepenmacht te vormen om terreurleider Joseph Kony op te pakken. Er moeten 5000 militairen meedoen uit Oeganda, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan.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 Wikileaks wil ook de strijd aanbinden met de Australische premier Gellert. Zij kan bij de lageraarsverkiezingen in haar eigen district een tegenkandidaat van Wikileaks verwachten. De Australische verkiezingen worden uiterlijk in november 2013 gehouden. De Venezolaanse president Chavez is weer thuis nadat hij drie weken lang in Cuba was behandeld voor kanker. Dat was voor de tweede keer. In juni vorig jaar werd ook al een tumor uit zijn lichaam verwijderd.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 Het Franse energieconcern EDF ziet af van de aanleg van een ondergronds opslag voor aardgas in Pieterburen. Ook omstreden proefboringen gaan niet door. EDF wil onderzoeken of het mogelijk is een gasvoorraad op te slaan in zoutkoepels die ontstaan bij de zoutwinning. De overheid gaf in 2010 een vergunning voor proefboringen bij Pieterburen, ondanks hevig protest van gemeente en bewoners. EDF ziet er nu toch vanaf. Het bedrijf zegt andere oplossingen te hebben gevonden om gas op te slaan.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 Het Holocaustmonument werd geopend in 2005. En drie jaar later kwamen er door de weersomstandigheden al barsten in de blokken. De schade werd toen hersteld met hars. En dan het weer. In het oosten eerst nog zon, maar verder bewolkt. En later vandaag buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Vanavond en vannacht volgt overal regen. Morgen is het eerst nog regenachtig. In de middag opklaringen, maar ook nog kans op een bui. En het wordt morgen 9 tot 13 graden.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 Het rommelt in de PVV. Het gaat dan over het polen -meldpunt. In het Vaticaan is het ook homilis. De paus gaat nu zelf onderzoeken wat de waar is van alle verhalen rondom corruptie. En we hebben straks na acht uur ook nieuws uit de Nederlandse Katholieke Kerk. Politiebonden gaan de acties opvoeren in de hoop dat de minister onder de indruk is... en vervolgens met een goed CAO-voorstel komt... Het Formule 1 seizoen is van start gegaan en ook daar voelen ze de crisis. En de wielrenners die fietsen van Milaan naar Sanremo de Primavera. En volgens de Telegraaf is er ook nog een nieuw dopingsmiddel in het peloton. Tot half negen geven we vol gas met het Radio 1 journaal. Een jaar na het uitbreken van de opstand in Syrië is het geweld bij de hoofdstad Damaskus weer opgeluid. Zojuist berichten verschillende persbureaus dat er explosies zijn in Damascus En ook onze verslaggever Jan Eikelboom meldt dat er twee grote explosies te horen zijn geweest vlakbij zijn hotel. Hij gaat op onderzoek uit. Regeringstroepen en rebellen hebben gisteren fel gevochten in de buitenwijken van de stad. Op hetzelfde moment liet de VN-gezant voor Syrië, Kofi Annan, weten dat hij een delegatie stuurt om met president Assad te onderhandelen over een waarnemingsdienst. Missie. En Turkije besloot alle Turkse burgers op te roepen om Syrië zo snel mogelijk te verlaten. Oproep van Turkije komt na het oppakken van na twee Turkse journalisten in Syrië en de dood van een Turkse vrachtwagenchauffeur. Correspondent Bram Vermeulen ging naar de begrafenis, vlakbij de Turks-Syrische grens. Aankomst van... De doodskist van Hassan Koyan. Een Turkse vrachtwagenchauffeur die twee dagen geleden in Syrië, vlakbij Aleppo, werd doodgeschoten. Zijn vrouw heft haar met een hevel en zegt, waarom, waarom moet dit ons gebeuren? Onze familie wordt uiteengerukt. In dit dorp hebben ze al heel wat gezien van de gevolgen van de Syrische crisis. Het bloedvergieten aan de andere kant van de grens. Ze hebben hier midden in het dorp een gigantisch vluchtelingenkamp... waar nu elke dag duizend Syrische vluchtelingen bij komen. Maar nu worden de Turkse huishoudens ook voor het eerst in het hart getroffen... Het het de zoon van de vrachtwagenchauffeur vertelt wat zijn vader is overkomen. Op weg naar Aleppo vanaf de Turkse grens werd het convoi van drie vrachtwagens ineens aangevallen door speciale eenheden van het Syrische leger, vertelt hij. Ze, hem, ze zijn tussen dat konvooi gekomen en ze hebben hem recht in zijn hoofd geschoten. De vrachtwagen is van de weg geraakt, is omgevallen en is daarna ook nog eens beroofd. Hij zegt, wij Turkse chauffeurs zijn ons leven niet meer zeker. We werden al veel langer getreid tot aan de grens. Ze begonnen duizenden dollars te vragen als ze met een vracht er doorheen kwamen. Maar nu is wel gebleken dat het helemaal niet meer veilig is. Het zou wel eens kunnen dat de dood van deze vrachtwagenchauffeur de Turkse regering heeft aangezet om nu alle Turkse burgers op te roepen om Syrië te verlaten. De consulaire afdeling van de ambassade in Damascus wordt dichtgegooid volgende week, 22 maart. Ooit waren Turkije en Syrië hele goede vrienden. En dat is niet eens zo lang geleden, namelijk net voordat de opstand tegen president Bashar al-Assad. Uitbrak. Maar hier op deze begrafenis zie je dat aan die goede tijden definitief een einde is gekomen. De reportage was van Bram Vermeulen, zoals ik al eerder zei. Er zijn dus berichten over twee explosies vanochtend in Damaskus. Volgens de Syrische Staatstelevisie... zou uit een gebouw van de baatpartij Rook komen. Onze verslaggever is in Damaskus. Jan Herkelboom en zodra we contact met hem hebben... hij is nu op dit moment op onderzoek uit. Dan hoort u hem hier op deze zender Radio 1. Twee weken voeren de politiebonden al acties voor een betere cao. Het zijn publieksvriendelijke acties... waarbij agenten geen bonnen uitschrijven voor lichte overtredingen. Maandag worden de acties uitgebreid. Dan gaat ook de pakketpolitie meedoen. Gert van der Kamp is van de politiebond ACP. Goedemorgen. Goedemorgen. De pakketpolitie gaat dan ook meedoen. Uh, wat gaan we daar bij de rechtbanken met name van merken? Nou, daar waar het uh, gaat om transport van verdachten... kan het zijn dat uh, die verdachten later bij het pakket te komen voor de zitting. Of um, dat ze uh, dat op een andere dag moeten doen. Ja, de, laat me zeggen, het, het, het hele proces, uh, althans de procedures... die worden wat vertraagd of stipt uitgevoerd? Ja, uh, dat ligt eraan uh, hoeveel zaken er op de rol staan. Maar wij zullen onze leden vragen om in een uh, ledenvergadering... een procesbijeenkomst bij elkaar te komen. Uh, om de stand van zaken te bespreken en te zien... Uh, uh, wat het betekent voor de toekomst... En kan dat ook problemen geven voor uh, zeggen, de grote rechtszaken? Dat ligt eraan. Uh, de pakketten die wij nu uh, volgende week in actie hebben... Die, uh, zijn met name in het oosten en noorden van het land gesitueerd... Uh, maar goed, we zullen kijken. En op het moment dat het echt heel erg noodzakelijk is... dat er bepaald transport plaatsvindt, dan zal dat natuurlijk gebeuren. Uh, maar dat zijn uh, in uh, hoogst uitzonderlijke gevallen. Nou, nou voert u al zo'n twee weken uh, actie. He, u bent begonnen met uh, die, die bonnen. Uh, van de week ook bekendgemaakt waar de flitscontroles uh, allemaal waren. Maar de bedoeling is allemaal, het gaat over een cao-conflict... dat de minister uiteindelijk met een goed bod uh, op tafel komt. Heeft u het idee dat de minister al een beetje nerveus begint te worden? Nou... Het maakt ons niet zoveel uit hoe de minister zich voelt. Waar het ons om gaat is een goede CEO. En dat de minister zijn belofte nakomt. Wij hebben in 2008 afspraken met de minister gemaakt over de herwaardering van de functies. Um, dat systeem is nu klaar. En uh, ja, politiewerk is ingewikkelder, complexer en gevaarlijker geworden. Dat uh, is ook duidelijk gebleken. Ja, maar het gaat er volgens mij en... uiteindelijk ook om dat die minister in beweging komt. En maar eigenlijk ja. is mijn vraag: van komt die minister in beweging? Heeft u het idee dat hij iets gaat doen? Op dit moment hebben wij niet het idee dat deze minister in beweging komt, zolang het tot het katshuis uh, praten over nieuwe bezuinigingen. Ja, maar dan kunt u en... blijven actie voeren tot in ieder geval die katshuisbesprekingen afgelopen zijn. Nou, u kunt er ook wel van uitgaan dat dat ook de planning van ons is. Wij hebben een actietraject uitgezet tot en met het katshuis-traject. En uh, op dat moment zullen we kijken waar we staan. En of dat nou volgende week afgelopen is of die week erop. Uiteindelijk gaat het toch over het beschikbaar komen van middelen voor een beter bot. En uh, daar wachten we op. Dan denk ik dat we elkaar nog een paar keer zullen tegenkomen en uh, spreken, meneer Van der Kamp. Ik dank u wel voor het gesprek vanochtend. Tot ziens. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Vaticaan gaat uitzoeken wie er uit de school klapt. Afgelopen weken werden er namelijk verschillende documenten gelekt. Dat straks. De verkeersinformatie, daar kunt u gerust op zijn hoor. Er zijn geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Als premier Rutte straks steun nodig heeft voor nieuwe bezuinigingen... dan hoeft hij niet de nieuwe Partij van de Arbeid-leider te willen. Diederik Samson wil harder in de aanval tegen het kabinet... dan de Partij van de Arbeid tot nu toe heeft gedaan. Dat zei hij gisteren, nadat PvdA-voorzitter Spekman bekendmaakte... wie de leden hadden gekozen. In één stemronde uh, is gekozen tot de nieuwe partijleider... van de Partij van de Arbeid, Diederik Samson... <tiedert>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 Maar Plasterk, Albayrak, Van Dam en Jacobi verbeten hun teleurstelling en spraken steun uit aan de nieuwe leider. Ronald Plasterk had 31,6% van de stemmen. Dat betekent dat we nu een partijleider hebben die overtuigend gewonnen heeft na een open strijd.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 ...dingen in een democratie moeten gaan. Nee, Balt al Bayrak, 8,2 van de stemmen. Nou, mijn uh, belangrijkste analyse van deze uitslag is dat het voor de partij, voor ons... ...dus ook voor mij heel erg goed is, dat de leider in één keer, in één ronde... Uh, ...de meerderheid van de stemmen had. Dus meer dan de helft van alle stemmen. En dat is echt een massief mandaat van de leden van de Partij van de Arbeid. En uh, zij zijn degene die hebben gezegd, wij vertrouwen Diederik in deze fase waarin de partij zit... Uh, het meest als het gaat om het actief oppositievoeren en dit kabinet naar huis sturen. En als zij dat vertrouwen voelen, dan voel ik dat met hun mee. Ik steun Diederik, onvoorwaardelijk. En dat moeten we met z'n allen doen. Martijn van Dam, 3,9% van de stemmen. Ik denk dat deze partij weer leeft. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste.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 De leden nu uh, wel reuring willen. Ze zaten ook volle zalen alle keren. En ik denk dat ze uh, dat is op zich een prachtig begin is en dat zij nu verwachten. Het lawaai. Ja, maar ook dat de leden weer meedoen uh, om over de onderwerpen mee te denken, mee te praten, inspraak daarin te hebben, ledenraadplegingen. Wat mij betreft is het nu niet meer over personen, maar over de onderwerpen. Nederland kan haar optimisme, haar zelfvertrouwen en haar verbondenheid weer terugvinden. En een sterke Partij van de Arbeid gaat daarvoor zorgen. Ik dank de leden voor hun vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld om daarin voorop te gaan. Richting de sterkst mogelijke Partij van de Arbeid. Dank u wel. Verslag was van Wilma Borgman. Vanmiddag is er een kort congres van de Partij van de Arbeid. Er wordt dan afscheid genomen van Job Cohen. En de keuze voor Samson wordt dan ook officieel. En komende dinsdag dan zal de Tweede Kamerfractie van de PvdA in Den Haag Samson ook echt kiezen als fractievoorzitter. Het is een spannende dag vandaag voor Oost-Timor. Ruim een half miljoen inwoners mogen een nieuwe president kiezen. Huidige president, Ramos Horta, wil een tweede termijn, maar zijn partij heeft hem laten vallen. Een van zijn opponementen is Francisco Guterres. Hij was, net als Ramos Horta, ook een van de leiders van de opstand tegen de Indonesiërs alweer tien jaar geleden. En die opstand van toen begeleidt ook een beetje de verkiezingen van vandaag. Zuidoost-Azië-correspondent Michel Maas aan de lijn. Michel, um, verloopt het rustig? Kun je daar een beetje een beeld van schetsen? Ja, tot nu toe is het heel rustig. De, de verkiezingen die zijn uitgesmeerd over een landje waar 1,1 miljoen mensen wonen. Dus de meeste stembureaus dat zijn uh, kleine tafeltjes in dorpjes. En uh, daar schuiven de mensen allemaal rustig aan om hun stem uit te brengen. Maar onderhuids uh, liggen er altijd emoties op de loer. Want Oost-Timor is nog altijd een verscheurd land waar, nou ja, waar heel veel oud is. Vooral die afscheiding van Indonesië, die destijds met heel veel geweld gepaard ging, die heeft heel veel leed achtergelaten. En ja, dat, dat leidt ertoe dat het heel vaak uit de hand loopt bij politieke bijeenkomsten en verkiezingen. En uh, er, er wordt vaak, uh, vaak wordt, uh, komt het tot geweld, maar tot nu toe is dat hier niet het geval. Ja, maar dat komt misschien ook een beetje uh, omdat het presidentsverkiezingen zijn. En uh, de pre het gaat niet echt om de macht. De president uh, heeft een soort uh, symbolische functie meer. Uh, het gaat hier meer om, uh, om het gevoel. Ja. Horta, de huidige president, uh, doet mee. Ik zei al, zijn partij heeft hem laten vallen. Wie doet er nog meer mee? Nou, er zijn in totaal twaalf kandidaten, maar er zijn er maar drie die echt een kans maken. Ramos Horta, de Nobelprijswinnaar, en, en ook het, het gezicht van Oost-Timor naar buiten al jarenlang, uh, die is natuurlijk de belangrijkste. Maar ja, die heeft heel veel aan gezag ingeboet in eigen land en daarom heeft zijn partij hem nu laten vallen. Hij uh, doet mee op, op eigen uh, gelegenheid. Zijn uh, belangrijkste tegenstander is. Uh, de man die door zijn partij nu naar voren is geschoven... dat is uh, Matan Ruak, dat is een ex-legerleider. En de derde kandidaat, dat is de kandidaat tegen wie Ramos Horta... vijf jaar geleden ook al heeft uh, aangepreden... dat is Luolo Guterres, uh, de leider van Fretilin. Dat is de partij van de oude rebellenbeweging. En ja, alle drie zijn ze dus mensen die hun sporen hebben verdiend... in de strijd tegen Indonesië. Ja, en waar gaat het over? Zijn er belangrijke thema's? Nou, het belangrijkste thema is, is armoede en, en uh, daaraan gekoppeld ook de frustratie. Want uh, Oost-Timor is nu tien jaar onafhankelijk en het heeft het land eigenlijk nog heel weinig opgeleverd. De werkloosheid is nog altijd 85 en uh, het, ja, het is een van de armste landen van de wereld. En dit jaar gaat ook nog eens de VN, die al die jaren aanwezig is geweest in Oost-Timor, die gaat vertrekken en, en laat het land dus uh, helemaal in zijn eentje achter... En, en ja, de mensen die, die zijn nu allemaal bang wat de toekomst gaat brengen. Maar ze zijn ook gefrustreerd over dat er tien jaar lang weinig gebeurd is. En eigenlijk uh, dat, er, dat de regering uh, is vervallen in, in wat vaak gebeurt hier met regeringen. Er is corruptie, uh, geld verdwijnt en geld wordt besteed aan allerhande zaken waar de gewone burger niks van merkt. En ja, die, die, uh, dat zit allemaal achter hoe de mensen nu hun stem gaan uitbrengen. En dat gaan ze vandaag doen. Dankjewel, Michel Baas, voor je bericht. In de Eredivisie heeft Vitesse gisteravond op eigen veld... met 2-0 gewonnen van Heracles Almelo. Wilfried Boni miste vlak voor nog een strafschroep... nadat de doelman Remco Pasveer met een rode kaart uit het veld was gestuurd. Voor Vitesse was het de derde opeenvolgende zegen. zege. Heracles daarentegen incasseerde de vierde nederlaag op rij. Verslaggever Jan Roels sprak in de Gelderdome... met de trainer van Vitesse, John van der Bron. Staat hier een blijde trainer? Ja, ik, ben, ik ben blij dat we gewonnen hebben, maar ja, ik, ik vind niet dat we, dat we het goed uitgespeeld hebben. Uh, Daarom vraag ik het ook, of je blij bent? Ja, met overwinning natuurlijk. Ik ben blij met, uh, met, met het uh, geen kansen weggeven in de wedstrijd. Dat, dat zijn altijd goede dingen om terug, te, om terug te halen nu, direct naar de wedstrijd. Uh, veel kansen gecreëerd, maar slecht afgemaakt. En, uh, ik was blij geweest, heb ik net ook tegen de jongens gezegd, dat als uh, we voor deze wedstrijd met, met 4-5-0 hadden gewonnen. En, uh, ondanks die rode kaart waren de mogelijkheden daarvoor voor, uh, bij ons. En, uh, dat hebben we nagelaten. En, ja, dat is jammer en dat is de enige teleurstelling die je aan de ene kant een beetje hebt. Aan de andere kant denk ik dat, uh, ja, dat we ook vanavond weer gewoon een, een dik verdiende overwinning hebben gehaald. Als je gaat kijken naar het gedeelte toen het nog 11 tegen 11 was. Toen was Heracles veel in bal bezet, Werden ja. jullie te, teruggedrongen. Hoe kwam dat? Ja, maar dat? Dat was ook een keus die we hebben gedaan. Want, uh, Waarom? Nou, omdat kijk, Heracles die, uh, dat is een goed voetballend elftal is. Die altijd probeerde te voetballen. Uh, maar ze spelen ook voetbal om te voetballen. Uh, in die fase hadden hun veel meer balbezit, dat zagen wij ook wel. Ik was niet tevreden over het doordekken wat wij uh, afgesproken hadden. Dat, dat kon altijd beter. Maar we hebben, ondanks dat hun veel meer balbezit hadden, helemaal geen kans weggegeven. In hoeverre kan jouw elftal nu verder groeien in die slotfase van de competitie? Je, je brengt reis uh, uh, om ook weer minuten op te doen. Uh, wa, wa, waar ligt nu je doel? Nou, Want je wint drie keer op rij. Ja, we hebben na nou, een slechte serie drie keer verloren te hebben... hebben we nu uh, een geweldige serie met negen punten. Ook overtuigend. Uh, twee keer de nul gaat, één goal tegen. Uh, maar, maar voor de rest hebben we ja, wel... Uh, nog steeds niet met, met super aantrekkelijk voetbal over opgesteld. Ik ben de eerste om dat uh, te erkennen... Uh, maar het resultaat is wel heel goed vanuit een, toch een hele goede organisatie. En ja, dan zie je dat we, dat we die kwaliteit hebben. En de, de allerbelangrijkste kwaliteit voor ons wordt uh, de bezetting van de bank. Omdat ik gewoon vind dat ik een hele goede bank heb en daarmee alle kanten op kan. Dat zei de trainer van de bank, John van der Brom van Vitesse dus. Vanavond komen de belangrijkste degradatiekandidaten in actie. RKC speelt tegen de Graafschap. Excelsior neemt het op tegen Roda JC. En VVV speelt tegen NEC. En dan naar Rome, want het Vaticaan dat gaat een eigen onderzoek instellen... naar het lekken van geheime documenten. Afgelopen weken publiceerden verschillende Italiaanse kranten... brieven en memo's afkomstig uit het Vaticaan. Die duiden bijna allemaal op fraude en corruptie... achter de muren van het katholieke machtsbolwerk in Rome. Daar in Rome, onze Italiaanse correspondent Bas Meesters. Bas, uh, een onderzoek dus, want uh, het zeurde maar door. Ja, het kon niet meer verder vinden binnen het Vaticaan. Uh, er werd te veel de naam van het vaticaan die toch al niet zo goed is de laatste tijd van de kerk. Die werd door het slijk gehaald door documenten die uit de eigen organisatie naar buiten kwamen. En daar wil men nu een eind aan maken. Er komt een, een civiel en een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd door het vaticaan zelf. En wat stond er dan in die memo's, die brieven, die documenten? Nou het begon eigenlijk met een document dat uh, was uh, uitgelekt in een televisieprogramma. ...en dat uh, betrof uh, een document opgesteld van, door uh, de uh, oud-minister van Economische Zaken van het Vaticaan... ...die was weggepromoveerd richting Washington als nuncius... ...en die schreef uh, direct na de paus... ...als u mij laat weggaan naar Washington, dan uh, neemt de corruptie weer enorm toe. Hij had uh, de balans van het Vaticaan gesaneerd... Uh, ...die stond uh, meer dan uh, 20 miljoen negatief en hij wist dat weer positief te krijgen... Dat was dan van een binnenlandse balans, zullen we zeggen. Dat is niet de totale balans. En um, hij zei, als u mij wegstuurt, dan zal de corruptie weer toenemen. Dan kunnen duistere zakenlieden weer gaan samenwerken met het Vaticaan. En dat moet u niet willen. En daarnaast zijn er ook andere documenten naar buiten gekomen... waaruit blijkt dat uh, er veel vriendjespolitiek is in het Vaticaan. En dat er enorme uh, wil is om te stijgen tussen de kardinalen... en de mensen die in de top werken, ellebogenwerk... Dat soort dingen. Ja, het lijkt erop alsof de paus zelf Benedictus er geen grip op heeft. Um, dat kun je wel zeggen. Dat is ook het idee wat ontstaan is. Uh, hij is echt bezig met de leer, met de lange termijn. En heeft die organisatie die voor een deel uh, door Italiaanse kandidaat, kardinalen, uh, wordt uh, gecontroleerd... een beetje aan zijn lot overgelaten. Omdat die, die Italiaanse politiek binnen het Vaticaan... Niet helemaal begrijpt, zo lijkt het. Ja. Nou zijn er altijd mensen die er belang bij hebben als er iets naar buiten komt. Wie heeft er belang bij dat er gelekt wordt? Er zijn, ja, je kunt ze niet met naam noemen. Dat is niet, zo, um, dat, dat is niet helder. Maar het is duidelijk dat er een, een soort van, een groep binnen het Vaticaan uh, zich verzet tegen de tweede man van het Vaticaan, Bertone. Uh, dat, dat is een man uh, die men vindt dat hij niet diplomatiek opereert. En het zou zo zijn dat er uh, dus mensen specifiek negatieve documenten laten uitlekken die deze uh, hoge man binnen het Vaticaan benadelen. Men had gedacht dat de pauze hem daarmee zou laten vallen, omdat er inderdaad uh, ook wel negatief... Echt negatief klokkenluidersnieuws tussen zitten, zullen we maar zeggen. Maar blijkbaar heeft de pauze ervoor gekozen om dat dus dan juist niet te doen. Ja, en is dit een onderzoek wat een onderzoek van de doofpot uh, wordt... zodat alle toestanden weer kunnen worden bedekt? Of is dit ook een onderzoek waarbij uiteindelijk de rotte appels... kunnen worden verwijderd uit het Vaticaan? Nou, je moet dit toch meer zien als een on intern onderzoek van een multinational. Er komt niet veel van naar buiten uiteindelijk waarschijnlijk... Um, het is de bedoeling iedereen binnen weer te disciplineren. En in uh, mooie taal heet dat. Van, het is de bedoeling dat we weer vertrouwen in elkaar krijgen. Ik vind het een mooie term. Onderzoek, een intern onderzoek van een multinational. Multinational de Katholieke Kerk. Dankjewel Bas. Bas Mesters was dat.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 Op internet loopt een campagne tegen Coni met een documentaire op YouTube... die meer dan 80 miljoen keer is bekeken. PVV-Kamerlid Brinkman vindt dat de partijleider van de PVV... voortaan moet worden gekozen, net als bij de PvdA. Brinkman zei dat het goed is als er een discussie is over het partijleiderschap. Hero Brinkman heeft vaker gepleit voor meer democratie in de PVV... maar die voorstellen werden tot nu toe verworpen... door partijleider Wilders en de fractie.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 De NOS, het Radio 1 Journaal. Er is een aanslag gepleegd in Damascus. In Damascus is ook onze verslaggever, nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom. Jan, wat heb jij gehoord van die aanslag? Ja, nou, uh, behoorlijk wat. Het uh, was ongeveer drie kwartier geleden... toen ik uh, letterlijk wakker werd van een enorme knal. Een hele hotelbed stond, stond te schudden. De, het brandalarm ging af in, uh, in de gang. Ik, ik heb vanuit het raam gekeken. Ik zag allemaal mensen uit het hotel uh, rennen... maar op het eerste gezicht kon ik niet traceren wat, uh, wat er aan de hand was. Toen belde mijn collega Roos de die zit aan de andere kant van het hotel. Uh, bij hem, uh, toen ben ik naar hem toegelopen en hij zei: Bij mij zijn de ruiten eruit gesprongen. Dus inderdaad, De hele ruit aan, aan die kant van het hotel, is de complete gevel, is, uh, is beschadigd. Daar zijn zowat alle ruiten uh, vernieuwd. En op ongeveer een meter of uh, 500 daar vandaan zagen we een uh, enorme zwarte rookpluim. Uh, dat was één klap. Toen zijn we op. Uh, uh, het balkon van het hotel uh, gaan staan. En uh, toen zagen we in de verte... en daar hebben we de klap niet van gehoord... maar nog een tweede zwarte rookpluim En uh, wat er hier nu wordt gezegd... en is een afwachting van, uh, van verder nieuws... is dat er uh, twee explosies zijn, uh, zijn geweest. En, en de grote vraag is uh, wat dat is... of het een aanslag is. Dat blijkt er natuurlijk wel een uh, beetje op. zou je voorzichtig kunnen, kunnen constateren. Twee gigantische klappen. Vlak na, elk, uh, of misschien zelfs op hetzelfde moment ze is een harte De mensen in het, van het hotel staan op dit moment... allemaal kijken naar het televisiescherm... in afwachting van, van verder nieuws. En uh, ja, dat is op dit moment de situatie in, in uh, Damascus. <S _> ja, ik begrijp ook dat inderdaad de televisie... De, de staatstelevisie zegt dat er ook twee explosies hebben plaatsgevonden. De vraag is inderdaad waar ze dan hebben plaatsgevonden. De eerste berichten zeggen ook dat de veiligheidsdienst... wellicht het doel is geweest. K kan jij daar iets over vertellen? Nou ja... Zijn, want het is niet de eerste, als, als het inderdaad een aanslag in de is, en daar lijkt het op, dan uh, zou het niet de eerste keer zijn in, uh, in Damascus. De afgelopen maanden zijn er uh, verschillende aanslagen geweest, juist op, op de veiligheidsdiensten, juist op het leger. Er is onder meer een bus met militairen opgeblazen uh, een paar maanden geleden. Er is een aanslag geweest op uh, kazerne, als ik het goed heb, van de militaire inlichtingendienst, of de, de, de, de inlichtingendienst van, van de luchtmacht. En uh, het meest recent was er een enorme aanslag op een militaire doel in Aleppo, een stad in het noorden van het land. En elke keer uh, waren het uh, de partijen die uit elkaar de schuld van gaven. De mensen van de oppositie die zeiden, of dat de, de regering die zegt dat het is de oppositie, dat is Al-Qaeda. De oppositie zegt nee, het is de regering die dit soort aanslagen gebruikt om ons in een daglicht uh, te stellen. Goed, we horen meer van jou op het moment dat jij er ook weer meer van weet. Jan, dankjewel voor dit moment, Jan Eikelboom. Dus vanuit Damascus over die aanslagen vanochtend, <coughs> pardon. Dan gaan we naar het Binnenlandse Nieuws. PVV-Kamerlid Brinkman heeft flinke kritiek op zijn partijleider Geert Wilders. Ook heeft hij forse kritiek op het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen van de PVV. Blijkt uit een e-mail die via het televisieprogramma 1Vandaag is uitgelekt. Volgens Brinkman is arbeidsverdringing iets compleet anders dan criminaliteit, overlast door vervuiling of alcoholisme. Je kunt het een niet met het ander vergelijken contact nu met politiek verslaggever Michiel Breedveld. Uh, Michiel, Heer Brinkman gooit opnieuw de knuppel in het, uh, in het hoenderhok. Wordt het een beetje geaccepteerd trouwens door die, uh, door die fractie? Nou ja, ze zullen wel moeten, hè, want zonder Brinkman... geen meerderheid voor dit kabinet... en zijn verdere onderhandelingen in het katshuis zinloos. Maar goed, het is wel een teken aan de wand dat deze mail uitlekt... Eh, omdat de fractie doorgaans zo gesloten is als een oester. Nou, ik heb uh, Brinkman gisteravond uh, gesproken... Hij zegt dat hij de mail zelf niet uitgelekt heeft. En dat bevestigde hij gisteravond ook nog eens bij Pauw Nieuws. Om nou juist die argumenten van mij goed uh, op, op, op tafel te leggen... Uh, vond ik het noodzakelijk om dat in een mail te doen. Omdat dat... Ik de mensen dwing om het te lezen, uh, uh, zich te laten realiseren wat ik uh, heb geschreven. Dat gaat gewoon in zo'n fractie, gaat dat bij ons uh, uh, niet uh, op een goede manier, uh, zal ik het maar gewoon zo zeggen. Ik denk niet dat Geert uh, boos op mij is. Ik denk dat Geert wel teleurgesteld is over het feit dat de mail is uitgelekt. Ja, het muziekje was van Pauwnieuws, uh, want daar uh, kwam het fragment uh, uit. Ja. Maar goed, als hij dan zelf de mail niet heeft uh, laten lekken, dat zegt hij tenminste zelf, uh, wat beoogt hij eigenlijk met die mail? Nou ja, toch nog even over die mail hoor, want uh, hij zegt het is, uh, het is uitgelekt, dat zal een teleurstelling zijn voor Wilders. Uh, hij zegt uh, ook erbij dat hij vermoedt dat iemand erop uit is om, om hem pootje te lichten, door hem op deze manier in discrediet te brengen. Dus ja, die mail, de inhoudelijke kritiek is van belang, maar tevens zijn positie in de fractie. En uh, ja, uh, je zegt het net ook al, hij kan de mail ook zelf uitgelekt hebben en dat sluit ik ook echt niet uit... Um, want hij zegt ja, uh, ik wil die, uh, die discussie in de fractie en door die mail te schrijven komt die dis discussie er. Zo zegt hij uh, bij Pauw Nieuws. Maar uh, door hem uit te lekken zal die discussie zeker komen. En daarbij um, door zo prominent in het nieuws te blijven, uh, ja, maakt ja. hij dat hij ook een, uh, een stevig profiel krijgt en wil dus niet om hem heen kan. Ja. En nou dan... ja, je hebt het over een stevig profiel, dan pak ik het algemeen dagblad van ja. vanochtend er eens eventjes bij. En daar uh, de voorpagina, daar staat op Brinkman dubbele punt. PVV zit pervers in elkaar. Dan blijf je wel stevig in het nieuws en haal je behoorlijk uit... ook vervolgens naar je fractievoorzitter. Ja, hij komt daarmee weer ongekend hard uit de hoek... met zijn oude pleidooi voor democratisering in de partij. Dat was een pleidooi waarbij de PVV leden zou moeten krijgen... dat de leden zeggenschap zouden krijgen over de samenstelling van de kiesleest. Nou, dat noemt hij nu pervers, het systeem zoals het nu werkt... omdat Wilders als een soort alleenheerser regeert... Ja En tegelijkertijd, en dat wil ik echt niet uitsluiten, is uh, Hero Brinkman bang dat uh, Geert Wilders hem ook ooit eens een keer van die lijst af zou halen. Ja, en door zo prominent PVV'er te worden, wordt dat voor Wilders ook wel weer moeilijker. Ja, het is wel een pikant moment, hè, want op dit moment onderhandelt Wilders met de VVD en het, uh, en het CDA. Is dat bewust aangekozen door Brinkman? Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, aan de andere kant, uh, uh, Hero Brinkman is ook iemand uh, met het hart uh, op de tong. Dus die spreekt als hem wat gevraagd wordt. Die spreekt als, uh, als uh, zijn gevoel hem dat, uh, dat ingeeft. Um, ik geloof ook echt wel dat hij de discussie in de PVV uh, over nou ja, de verschillende onderwerpen... het polenmeldpunt, de politiek van de PVV, maar ook uh, hoe de partij in elkaar zit... Uh, in alle oprechtheid uh, met de beste bedoelingen wil voeren. Maar ja, goed, aan de andere kant, Brinkman is ook geen uh, domme man. Um, en ja, zo, ik denk ook eerlijk gezegd dat hij niet heel veel medestanders in de fractie uh, vindt... waar men. Uh, ja, met name in de, in de fractievergaderingen toch uh, ja, vooral applaudisseert voor Geert Wilders. En ja dat wil niet zeggen dat iedereen het eens is met Wilders. Uh, omdat wij in de wandelgangen toch ook wel kritiek horen. Niet op het polemelpunt maar wel destijds over uh, ja, de kritiek van Wilders op het hoofddoekje van uh, koningin Beatrix. Ook over de... Strenge anti-islampolitiek van Wilders. Ja, daar is lang niet iedereen het eens. Ja, en um, uh, Hero Brinkman is uh, degene die uh, het kat spek ombindt. Precies, met uh, inderdaad gisteren die uitgelekte mail. en vanochtend het interview in het uh, Algemeen Dagblad. Dankjewel, Michiel Breedveld. De wegen van Noord-Korea blijken andermaal ondergrondelijk. Was er vorige week nog een akkoord met de Verenigde Staten... over het nucleaire programma in ruil voor voedselhulp. Nu heeft Noord-Korea aangekondigd binnenkort een satelliet te zullen lanceren. Amerika is zeer gepikeerd en dreigt de deal over de voedselhulp weer op te zeggen. Gaan we over praten met Remco Breuker, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Meneer Breuker, en het lijkt toch even de goede kant op te gaan met Noord-Korea. Ja, het was heel goed nieuws dat het akkoord is afgesloten een paar weken terug... Ja. En dit is een uh, ja, wat domme zet van Noord-Korea. waarom doen ze dat? Ja, ik denk dat het niet zoveel te maken heeft met, uh, met Amerika en het buitenland... maar uh, meer met de situatie. De raket wordt gelanceerd uh, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Kim Il-sung op uh, 15 april. En dat is al jaren van tevoren aange geleden aangekondigd... dat dat heel groot zou worden gevierd om te laten zien hoe sterk... en. Uh, Noord-Korea uh, Noord is geworden. Ja, maar ze weten ja. dan toch dat vervolgens, als je zoiets doet, dat ze dat in Amerika, op zijn zacht gezegd, niet leuk zullen vinden? Ja, dat, um, het lijkt me sterk dat, dat ze dat niet zelf hebben ingezien. Nee, maar want zo naïef zijn ze dat, nou ook weer niet. Hè? Nee, precies. Nee. Ik, ik denk um, dat de binnenlandse situatie zodanig is dat de macht, uh, de grip op de macht van de huidige machthebbers. Um, Zodanig zwak is, in hun eigen oog althans, dat, uh, dat, dit, dat de binnenlandse situatie prioriteit heeft. Dus het is belangrijker om te laten zien aan de bevolking wat Noord-Korea kan... dan om uh, rekening te houden met eventuele gevolgen van, uh, van de Amerikaanse kant. Of duidt het misschien ook een beetje op dat de macht niet in handen is van die nieuwe grote leider... Uh, althans niet zo groots in handen van, zijn, uh, van, van hem, en dat het leger ook nog een rol speelt? Ja, nee, dat, dat, is, uh, dat is heel goed mogelijk. Het is, uh, uh, het is niet helemaal duidelijk wie, wie alle beslissingen neemt. Uh, het is wel duidelijk dat er een hele heftige machtsstrijd speelt in Pyongyang. Uh, en dat uh, Kim Jong-un maar één van de partijen is daarbij. Ja. En wie er precies hierachter zit, weet ik niet. Het lijkt een vrij verenigde. Uh, uh, ...poging te zijn, want het, het is in alle staatsmedia is dit even, even, even gelijk aan het voet gekomen. Maar uh, het is zeker zo dat Kim Jong-un uh, geen alleenheerser is zoals zijn alpa het wel was. Ja, nee, En vaart hij trouwens, uh, ondanks het feit dat hij geen alleenheerser is, een andere koers? Nee, ik vind eigenlijk dat hij uh, vrijwel dezelfde koers als zijn vader vaart. Uh, met dien verstanden dat uh, juist omdat de binnenlandssituatie toch wel wat minder stabiel lijkt te zijn in ieder geval zijn ogen... Um, dat hij veel repressiever is dan zijn vader uh, is geweest. Oh, dat is opmerkelijk eigenlijk, want dat ha had u niet verwacht. Um, nou, de eerste, eerste tekenen waren anders, inderdaad. Um, maar wat hij nu uh, aan, de, aan de grens met het noorden doet, uh, met China bedoel ik... Um, dat, is, dat is niet mis. Um, de, de grenspatrouilles zijn um, uh, in aantal opgevoerd. Er reizen teams van Noord-Koreaanse agenten door China om vluchtelingen terug te halen. Um, de, de macht van de binnenlandse veiligheidsdiensten is extreem toegenomen, veel meer dan zijn vader het geval was. Dus hij of in ieder geval um, de mensen omheen me zijn toch wel bang voor ontevredenheid onder het volk en hij heeft verre gevolgen daarvan. Ja. Dank u wel, meneer Breuken. Remco Breuken was dat... voor het inkijkje in de keuken van Noord-Korea. Gasten. De gasopslag onder Pieter Buren gaat niet door. Inwoners van Pieter Buren zijn dolblij, dat zo dadelijk. Er zijn nog steeds geen files, dus lekker doorrijden op deze zaterdagochtend. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Dat sluit mooi aan, want in Australië start dit weekend het Formule 1-seizoen. De koningsklasse van de autosport, met de beste coureurs... Maar is dat wel zo? Of kiezen teams in deze crisistijd vooral voor coureurs met een zak geld? Renger van der Zanden is autocoureur. Het is een talent. Maar op zijn twintigste besloot hij al dat de Formule 1 een kansloze missie was. Want Van der Sande is geboren op het verkeerde moment en in het verkeerde land. De autosport is hartstikke mooi en heel erg leuk. Maar naarmate je verder komt en die Formule 1 gaat ruiken... dan kom je er toch wel achter dat het economisch spel is. Daar heb ik mijn keuze heel bewust gemaakt... Ik ga niet meer voor de Formule 1. Ik ga voor de andere klasses. En dat was op welke leeftijd? Ik denk dat ik twintig uh, jaar oud was, ja. ja. Toen reed ik in de Formule 3. Toen zag ik een aantal jongens om mij heen. Nico Hulkenberg die nu in de Formule 1 zit. Lewis Hamilton, die net doorstoten. Ik zag het om me heen gebeuren. En na een beetje navragen waarom die nou wel naar de Formule 1 gingen en ik er niet... Ja, had dat toch echt te maken met de financiële achterban. Daar komt er bij kijken dat uh, de afgelopen paar jaren het bruto internationaal product in de autosport, om het zo maar te noemen... behoorlijk gekelderd is, misschien zo'n 40 minder is. De sponsoring is minder, de fabrikanten stoppen er minder geld in. Dan gaan teams zoeken naar andere middelen om het te financieren binnen zo'n team. Ja, dan staat er nog steeds in het persbericht als een rijder is gecontracteerd... we vinden het een zeer getalenteerd coureur... Maar achter de comma. Maar uiteindelijk de, de financiële kant die ze meebrengen. Uh, gaat om, uh, nou, laten we zeggen, een 15 tot 20 miljoen euro. Voor één jaar. Ja. En dan ook nog vaak om een jaar achteraan te rijden. of in het beste geval een beetje mee te doen. Ja, zeker weten. De beste coureurs. Ja, dat wordt altijd gezegd, hè. De beste coureurs ter wereld. De snelste auto's, de beste coureurs. Die komen in de Formule 1. De top van de ijsberg in de Autosportland. Maar is het eigenlijk nog wel zo? Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn zo'n zes, zeven coureurs die echt als coureur worden aangesteld... omdat ze gewoon verschrikkelijk hard rijden. Alonso, Vettel. Vul maar aan, ja, inderdaad. Jensen Button, Lewis Hamilton, dat soort types. Echt de bekende namen. En de rest, moet ik heel eerlijk zeggen, zijn een hele hoop mensen die... of uh, door hun uh, achterland of door hun financiële bijdrage aan het team in de Formule 1 zitten. Zie je in het huidige rijdersveld in de Formule 1 coureurs waarvan je denkt... hoe is het in hemelsnaam nou mogelijk dat die het voor elkaar heeft gekregen? <laughs> ja, dat is uh, zeker waar. Ik, uh, ik sta soms met uh, grote ogen te kijken wie er rijden. Zo'n Venezolaan als Maldonado die gewoon een 20, 30 miljoen euro vanuit de... Overheid meekrijgt om zich een contract en een stoeltje binnen te slepen bij Williams. Wat natuurlijk een absoluut topteam is geweest. Heel veel historie. Die hebben het zwaar op het moment. En misschien zo'n Petrov ook, een, een Rus. Poetin zelf uh, zorgt dat de euro's uh, naar het team stromen. Dat het om talent gaat, dat is zeker. Maar uh, daarmee kom je niet in de Formule 1. En is een suikeroom of een hele dikke sponsor uh, een vereiste. Dat was uh, Ringer van der Zanden, autocureur dus, die de Formule 3 uh, reed, En tegen onder meer Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. In de studio Louis uh, Dekker van de Formule 1 en de economieredactie ook. Louis, uh, de Formule 1, daar gaat het om miljoenen. Slaat daar nou ook eigenlijk de crisis toe? Ja, al een paar jaar eigenlijk. En uh, we hebben al eerder een crisis gehad, een jaar of drie geleden. Toen is in de Formule 1 besloten, laten we met z'n allen bezuinigen. Minder geld gaan uitgeven, anders gaat de sport naar de knoppen. Nu is de economie weer een beetje opgebloeid de afgelopen jaren... maar dat is natuurlijk nu ook wel weer voorbij. Teams hebben het erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. Vooral de kleintjes en vooral die kleine teams... azen dus op coureurs die heel veel geld kunnen meebrengen. En die Guido van der Garde, een beetje Nederlands hoop in bange dagen... is uh, nummer drie, testrijder heet dat dan uh, formeel. Heeft u dan geld of talent? Ja, formeel heeft hij talent en dat heeft hij ook wel. Het is geen prutser, maar ook hij moet geld meebrengen. En hij heeft het nu geschopt tot derde rijder van het Caterham-team. Van Caterham moet je weten dat dat een team is dat achter de middenmoot zit. Dus dat stelt al niet zo verschrikkelijk veel voor. En testrijder zijn stelt in de Formule 1 eigenlijk helemaal niks meer voor. Want immers, de Formule 1 was aan het bezuinigen. Waarop wordt bezuinigd? Op testkilometers. Dus het is een beetje, hoewel hij dat niet meer mee eens zal zijn, een papieren functie. Maar waarom doet die jongen dat dan? Omdat als hij het niet doet, zijn droom helemaal voorbij is. En zijn droom is Formule 1 coureur worden. Ja, en hij is in ieder geval dit jaar bij iedere Grand Prix aanwezig. En als er dan iets gebeurt met een teamgenoot, wat voor ontwikkeling dan ook... dan zit hij in ieder geval op de goede plek. Goed, hij zit op de goede plek. Even nog, Louis, ik zal de, de pole position vertellen. Dat hoort er natuurlijk ook altijd bij, bij zo'n Formule 1. Morgen start Lewis Hamilton van pole position in Melbourne. Die eerste race dus. Gaan we nu praten over de gasopslag... Het Frans energiebedrijf EDF ziet af van de gasopslag onder Pieterburen. Het bedrijf wilde daar gas opslaan in ondergrondse zoutkoepels... die onder Pieterburen zijn ontstaan bij de zoutwinning. Kasjol is van het bewonerscomité Pieterburen tegen gas. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat moet wel een hele goede morgen zijn. Ja, inderdaad. We, we, we waken op uit een soort droom van uh, ja, wat is ons nu weer overkomen. Ja. Groot Allemaal feest gehad altijd... gisteravond? Sorry? Groot feest gehad gisteravond? Ja, we zijn uh, lekker uh, gaan feesten in het, uh, in het café, heel spontaan. En uh, hebben, we gevierd, hebben we onze overwinning gevierd. Ja. Zag je het een beetje aankomen? Nou, we hadden al wel het idee van, nou, dit gaat niks uh, meer worden. Want we hoorden eigenlijk wel heel weinig van EDF. En ze hadden ook uh, de optie op de grond al, uh, al opgegeven. Dus ja, we hadden het wel kunnen zien aankomen. Maar voor hetzelfde geld gaan ze gewoon jarenlang door met uh, procederen. En dan uh, zit je ineens met zo'n uh, gigantische industriële installatie in je dorp. Ja, heeft u het idee, want u bent in actie gekomen met, uh, met uw comité, heeft u het idee dat het protest het verschil heeft gemaakt uiteindelijk? Ja, dat idee hebben we zeker. Kijk, we zijn anderhalf jaar geleden zijn we echt van de ene verbazing in de andere ge uh, gevallen. Want u moet zich voorstellen dat Pieterburen is echt een prachtig authentiek dorp is met uh, 19e eeuwse huizen. En dan komt er ineens een, uh, een energiemaatschappij uit Frankrijk. Die komt doodleuk vertellen dat ze onder je dorp. 600 miljoen kubieke meter aardgas willen opslaan. En uh, dat ze daarvoor al het zout wat daar in die koepel zit. Uh, willen lozen op de Waddenzee. Nou, in Pieterburen leven we eigenlijk op een hele andere manier. En want je hebt hier uh, uh, kleinschalig toerisme, ecologische landbouw. En wij en... kennen dat natuurlijk vooral van de zeehondencres. Ja, inderdaad. Het is ook een van de toeristische attracties. Dus het is hier echt nog gewoon een uh, prachtig uh, dorp in een prachtig landschap. En uh, ja, dit soort ontwikkelingen uh, ja, willen wij hier gewoon helemaal niet. Dat past hier ook gewoon helemaal maar niet. Maar was het ook gevaarlijk? Want uh, jij ja, kunt zeggen, ja, het is vervelend inderdaad. Het landschap wordt uh, verstoord. Maar had hij ook het gevoel dat het gevaarlijk was? Uh, ja, eigenlijk waren we al begonnen om dat uh, te onderzoeken. We hebben daar... Uh, ook studies voor uh, geraadpleegd uit Amerika... waar je ook dit soort uh, opslagen uh, hebt. En uh, daaruit bleek al wel dat er wel verhalen waren over riskante situaties. En sowieso is het natuurlijk helemaal niet prettig... als je uh, weet dat uh, onder, ja, onder je huis eigenlijk dat soort uh, dingen zich bevinden. Ja, maar goed, vroeger zat er zout, in. En, en dan zit het nu gas, of daar ja, nu niet, maar ik bedoel, dat was het plan. Ja, dat was het plan. En dat, uh, dat stond ons zeer tegen... En ook uh, zeg maar alle gedoe eromheen, alle industriële installaties die hier zouden moeten komen. Want het gas wordt onder hoge druk uh, opgeslagen. Er waren allerlei risico's aan verbonden van uh, verzakkingen en uh, verschuivingen van de grond. Verzilting van de grond, wat heel erg vervelend zou zijn uh, geweest voor de boeren... die hier uh, eigenlijk een van de beste aardappelen van Europa verbouwen. En, en ja, dat is een, het is een heel uh, uh, evenwicht... Uh, wat heel uh, breekbaar is en makkelijk verstoord kan worden. En dat wil je niet. Nee. En, maar ja, u heeft gewonnen, want uh, u hoeft zich er verder geen zorgen meer over te maken. Wat gebeurt er nou met al het materiaal wat u uh, verzameld heeft uh, tegen uh, de gassen op opslag? Gaat u dat aan een ander actiecomité geven? Nou, we zijn inmiddels in contact met een uh, ander actiecomité, inderdaad, in Frankrijk... Ook een prachtig gebied waar ze dit soort dingen willen uh, doen, eigenlijk, EDF. En daar wisselen we wel informatie mee uit. Maar wat we eigenlijk vooral gaan doen, is uh, ervoor zorgen en alert blijven dat uh, er niet meer dit soort dingen met ons dorp uh, kunnen gebeuren. Meneer Jol, ik dank u wel dat u zo vroeg heeft uh, willen opstaan voor ons na zo'n uh, fantastische feestavond voor u. Ja, <laughs> zeg, dank u wel en nog een mooie ja. dag. Bedankt. Het NOS Radio Mediaoverzicht Journal Media Overzicht. Is Jacqueline Goedemorgen. De keuze voor Diederik Samson door de Partij van de Arbeid domineert de voorpagina's van de kranten vanochtend. Volgens de Volkskrant kiest de Partij daarmee voor bravoure. De Telegraaf kopt PvdA met Samson. Uh, Samson moet natuurlijk zijn linksaf. En trouw portretteert de nieuwe fractievoorzitter onder de kop De energievoorraad van Diederik Samson. Raakt nooit op. Bij het artikel een foto van de vijf kandidaten op het podium. Rechts de vier verliezers met bosjes bloemen behalve Plasterk. En links een zo te zien schaterlachende Samson. Hand voor de buik, hoofd achterover. WikiLeaks meldt dat oprichter Julian Assant een gooi zal gaan doen naar een zetel in de Senaat. Australische media maken er over het algemeen een sumier bericht van. Maar op Twitter komen heel wat reacties los. Een voormalig journalist denkt dat Assange niet meer dan 1% van de stemmen krijgt. Tenzij hij zich bij een partij aansluit. Anderen vinden dat er wel genoeg opportunisten met een eigen agenda in de Australische politiek zitten. De PVV zou zich na de volgende Europese verkiezingen kunnen aansluiten... bij een fractie in het Europese parlement. Dat zegt de Europese PVV-voorman Barry Matlener in het Nederlands Dagblad. Bij de vorige verkiezingen beloofde de PVV dat niet te doen. Het fractiesysteem werd toen ridicul genoemd. Er kleven voor- en nadelen aan een aansluiting. Zo krijgt de PVV solo meer spreektijd... Maar het indienen van moties is met een fractie wel weer makkelijker. Acteur George Clooney heeft gisteren kort vastgezeten in Washington. Hij demonstreerde tegen het tegenhouden van voedselhulp door het regime in Soedan. Hij werd vrijgelaten na het betalen van een boete. En de aanhouding komt op zijn strafblad. Het was, uh, was we leuk. Like, uh, you know, we Het it was, it was nice. uh, is op mijn permanent record. And I and you know that be all over you know, everything. Ja, De aangehouden demonstranten zaten gezellig in één cel, maar hij heeft er aandacht mee getrokken, zegt Clooney. Gezelligheid en aandacht zijn er een stuk minder voor de Soedanese activiste Jamila Kamijs. Terwijl Clooney in Washington werd opgepakt, werd zij in de Soedanese hoofdstad Khartoum door de veiligheidsdienst uit haar huis gehaald. En volgens de Washington Post bood Kamijs onderdak aan mensen die zijn gevlucht voor de hongersnood. Waar zij nu is, is onduidelijk. Terwijl er in het Katshuis in Den Haag wordt gesproken over nieuwe bezuinigingen... slingert het Christelijke Nederlands Dagblad... de discussie over bezuinigingen op ontwikkelingshulp aan. Want juist voor christelijke politici is dat taboe. Maar volgens de krant zou het loslaten van de norm... om 0,7 procent van het bruto nationaal product aan ontwikkelingshulp te besteden... juist goed kunnen zijn. Het zou recht doen aan veranderde verhoudingen in de wereld. En het geeft naast de liefde nieuwe kansen. E-car, een, een pil die zorgt voor meer uithoudingsvermogen... en verhoogde vet- en koolhydraatverbranding. De Telegraaf schrijft dat het dopingmiddel populair is onder wielrenners. Want het is niet op te sporen... en het geeft de voorzitter van de wielerunie UCI, Pat McQuaid, toe. Verschillende doktoren, ploegmanagers en wielrenners... hebben tegen de krant gezegd dat het middel... Echt wordt gebruikt. Extra uithoudingsvermogen is misschien wel welkom in Ierland. Want het is St. Patrick's Day. 17 maart is de dag van de beschermheiligen van Ierland. De dag wordt tegenwoordig wereldwijd gevierd. Overal waar Ierse gemeenschappen te vinden zijn kleurt het groen en wordt er flink gegeten, gedronken en gezongen. Buiten Ierland vooral in Groot-Brittannië, Amerika, Nieuw-Zeeland, maar ook bij de Ierse pubs in de lage landen. In Gent is het gratis whisky proeven, zo schrijft het nieuwsblad. Ik hoorde zelfs dat er feest wordt gevierd in de krimpende en Waarten. Speciale avond. Met, moet je wel in het groen komen? Dat dan weer wel. Goed, wat gaan we doen? Straks na de klok van acht uur. Natuurlijk gaan we even bellen met Jan Eikelboom. Die is daar in uh, Syrië, in Damascus. Er zijn twee explosies geweest. We weten niet precies wat er is geëxplodeerd. Maar Jan probeert daarachter te komen. En we hebben ook nog nieuws uit de katholieke kerk. Wat dat is? Ik zou zeggen, blijf luisteren naar deze zender. Naar Radio 1. Hoort u het vanzelf?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 Morgenochtend tussen 7 en 8 een inspirerend gesprek met Stef Bos in Dit is de zondag. Ik wil steeds minder, minder meer. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het nieuwe rijden, oftewel doorschakelen bij lage toeren, is hartstikke goed voor uw brandstofverbruik, maar ook wel een beetje saai.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 Dit is Radio 1.